Wij beginnen de zogerles 150. Dat is, daarmee komen wij op drie jaar studie van Zoger, Zo'n vijftig lessen, dat is een cyclus van een jaar. Pagina Kuf Gimmel, 103. De regel een van de zoger zelf. Kofbet hebben we afgemaakt. Helemaal aan het einde de, de, de, de, de hasulam, de, de linker kolom hadden we toen afgemaakt. En nu beginnen we bij de pagina Kofgimel. Klopt? Oké. Okay. Ja, oké, okay. we hebben geleerd iets bijzonders hebben we geleerd dat en eerst plaatsen altijd eerst plaatsen waar we hebben over gehad waar dus eerst. Uh, wat is er gaande nu? Die uh, IJsseldrijver, rennen nog steeds. Die ijzeldrijver. die IJsseldrijver nog steeds is bezig. Om, die, het, om dat niveau van het Atik, van de ketter van de Uitschilboot, om dat bij te brengen bij die twee reizigers. Herinner je nog? Dus zij worden niet meer genoemd, en hij wordt ook niet meer genoemd, maar dat is dan de onthullingen die hij uh, aan hen overbrengt. Over Atik, ja, over het hoogste van het hoogste, over de Gmartikoen, en ook wat, een beetje wat gaat gebeuren na die geweldige zivuk van de Gmartikoen. En hij vertelde ons iets, meer iets bijzonders. Dat na de Gmartikoen, dus na de, beter te zeggen, na die overkoepelende zivuk in de Atik. Dat wij zouden verwachten direct Nirvana en geweldig en... De, Nee, hij vertelt ons dat er komen dan transformaties waarbij Massachim, Massach, uh, Massachim dus, zullen de niet gaan. Er zal niet meer de essentie van de ...partnerschap tussen malchut en de Bina zal niet meer nodig zijn. Dat was alleen maar ten behoeve van de correctie ja, van de schepping. Dat uh, Bina, oftewel de barmhartigheid, verbonden werd met de gena, met de dien. Maar nu is het niet meer nodig, dan zal malchut op haar eigen plaats komen te staan, op een eigen plaats en daarmee ook dan de Bina waar die Malgoed stond heeft geen massag meer nodig want die massag van de Bina is alleen maar omwille van de Malgoed en Bina eigenlijk is niet uh, werd niet beperkt ja, dat is een, als het ware was wel een beperking alleen omwille van de Malgoed, maar als toevoeging bij de Malgoed, Maar de malchut, de, als toevoeging bij de Bina. Maar niet de Bina zelf wordt word, niet... Uh, kan niet echt... Uh, Gezimt worden. Eerlijk. Waarom niet omdat dat is Bina. Bina wil alleen maar geven. Dat is haar natuur. Alleen haar... Omwille van haar kinderen, dan haar zeven onderste sfero die willen gogma ontvangen om die door te geven aan de zon. Dat is wat hij ons vertelde. Dan is er geen massaag meer. Duidelijk, geen massaagie meer. En als er geen massaag meer, dan, en dan de malgoed, let op wat hij ons vertelde, dat de malgoed of de wel bon, dat is de naam bon van de malgoed. Gematria, uh, van Hawaii, Bon, 52. Dan wordt die malchut woord, de Bon wordt als Sag. Als bina. En Maar intussen is er geen massag meer. Geen gemeenschappelijk massag, dus geen massag. Ah, als er geen massag is, dan is er geen kans om. Het licht, hoge licht te ontvangen. Dat is altijd, moet het ingeprent worden in, in je hoofd, in jou. Dat als er geen massage is, dan geen licht kan, niemand of niemand kan het, kan het licht ontvangen, dan wordt het helder voor jou. Dat jij niet zal uh, verwaard raken van een of een ander medium bijvoorbeeld, nee, dat doet niet zo. dat iemand bijvoorbeeld zegt jou, oh, ik weet iets, of ik, ik krijg ook ontvang iets van boven, hoe kan je iemand ontvangen, we zullen vanavond geweldig heldere zoger hebben, het is een keer zo, zoals vorige keer was het een beetje, zo een beetje, vaag een beetje, maar dan weet ik het, dat het goed is, altijd is het zo, Bevatting gaat altijd via vaagheid naar de helderheid, zonder vaagheid kan dat niet. Dus aanvaarde dat. Dat is ook, de zogers vorige keer, was een beetje vaag. doet er niet toe. Laat je over je ja, heen komen. Maar, en vanaf, af is een geweldige heldere zoger. Op die manier laat je ons nooit in de steek. Maar er één ding goed inprenten, dat, dat de, als er geen massag is, dan is er geen oorgozer. Hoe kan men een licht ontvangen zonder oorgozer? Kan niet. Dus oorgozer, die neemt dan oorjaschaar binnen en die haalt vanaf de malgoed, van waar de massage staat, naar binnen. Alleen dat. Dus als er iemand ergens vertelt iets, dat die een medium is, dat die iets anders, geloof niet, mijn vriend nog Joden, nog, laat staan ook niet-Joden niet, niet in de wereld, geen, in deze tijd, geen medium bestaat. Geen medium bestaat, goed onthouden, erg goed. Wat wij doen is niets anders, ook ik ben geen medium. Ik heb nooit gezegd dat ik medium ben. Alleen door massag, alleen door kracht opbrengen, duidelijk, hard massag op te stellen, oh, op je weg, op de weg van van jouw bevatting wat je wil en jouw werk doen. thuis, is leven kabala Dus in alle opzichten dan kan je het licht ontvangen. En daar hoef je niet in inspiratie te inspiratie te hebben, heb je, of eh, in trance te komen. Absoluut niet. Dat is fantasie, van de volkeren, allemaal fantasie. Dat is niet, absoluut niet nodig. Goed onthouden dat. In heldere... hoofd, met een helder verstand. Ja? met de heldere houding overdag, wanneer je wil, kan je licht ontvangen. En dat is het geweldige. Zoals ik had wel eens gezegd, het is net als draaien van een telefoonnummer. Zo so is het precies hetzelfde. Het is niet, oh, misschien komt het wel, misschien niet. Okay. Net als inspiratie. Nee, absoluut. Ingeving. Even in Kabbalah moet je geen ingeving hebben. Het is werken, het is Instellen jezelf op het go de golflengte en dan heb je hem. Dat is geweldig. Jij kan de schepper hebben aller minuut, wanneer je wil. En dat is geweldig. Maar het is niet een iets, de schepper of, uh, wil, met, wil, geen, zeg het, uh, wil met ons geen verstoppertje spelen. Het is niet geen verstoppertje. waar hebben we dan medium voor nodig? hebben we geen medium voor nodig. Het was wel in de, in, de, in de loop van de geschiedenis dat er moesten komen die grote 24, eh, hoe zeg het, grote profeten moesten komen. En ook dan moesten ze alleen maar, kwamen ze alleen hier op aarde, dus in de mens, de, via de, via van boven, eh, kregen ze wel goddelijke inspiratie. Dat zij moesten doorgeven aan het volk Israël en, en samen daarmee aan de hele mensheid om tot bekering te maken. Om keer te doen of bekering keer beter te zeggen. De, tot keer te komen, et cetera. Maar verder is het niet allemaal wat zij spreken is het alleen over inkeer en niets, en niets meer. En als het duidelijk voor jou is, dan loop je niet achter en denk je, oh, daar is misschien iemand, weet iets. Het is niet een kwestie van weten. Alles is er gegeven, alleen, wij moeten alleen ontvangen. En dat zullen we ook leren, dat is heel goed, Vraag was zijn goeie, want dan zien we in deze les, de heel duidelijk, dat het alleen via de massage niets anders. Als iemand vertelt, ik heb wel een licht gezien of zo, moet je niet een kwestie van geloven en niet geloven. Maar wat iemand zegt, licht, betekent... Het kan wel soms iemand bijvoorbeeld zo'n geweldig klap krijgen. Weet, of zoiets uh, ver, verblind zijn door iets, weet ik veel. Maar dat is alleen om, om hem aan te zetten om aan zichzelf te werken. Maar geen boodschap. Als iemand niet weet hoe te werken, als iemand niet weet de, de boom des levens, hoe dat... Hoe op te stegen. Welke licht kan die ontvangen? Ja, goed. Dus geen religieuze, geen media, medium mens, of die als medium meent te zijn, komt te pas bij de ware realiteit. Dus daarom, daarom spreken ze allemaal met, in, uh, in zo'n bedekte taal, zei, veel bedekte termen, iets wat, wat, wat, niet de bedoeling is. De bedoeling is om helder de schepper te ervaren. Het licht te ervaren. Door jezelf in te stellen van binnen. Door de krachten op te brengen. Door zelfopoffering Dat is alleen, dat is En geloof natuurlijk. Steeds toenemende geloof. Zonder geloof komen we niet uit. Onthoud het erg goed. Dat is de steen des aanstoots. Het geloof is de steen des aanstoots. En het geloof, dat is de kracht die de mens heeft. Niet de kennis, maar het geloof. Maar niet zo geloof, maar het geloof bedoelt, betekent dat de wilskracht. Wat betekent geloof? De wilskracht die de mens opbouwt, opbouwt om het goede te doen. Te willen doen en te doen. Dat is, en dat is, moet het resultaat, moet steeds in onze studie zijn dat de wilskracht van de mens moet opbouwen. Uh, niet ja, dus moet toenemen, steeds toenemen niet een beetje en soms een beetje goed doen en dan weer vervallen weer in depressies of uh, andere kansen maar met, met de dag de wilskracht om goed te doen dat is ons leven, dat is aan ons gegeven uh, in elke generatie om, om het om creme de om creme van te maken, van ons leven dat is wat we moeten doen niet dat aan de verknoeien aan niets. Aan iets wat vergankelijk is. Wat absoluut niets voor mij opbrengt. Voor mijn ware bestaan. En nu gaan we verder op dat pad. Dus wat is dat nou? Wat verder? Hoe is de uitwerking daarvan? Wat betekent dat het. Intussen, dat het, zoals hij vertelde, dat Israël geen licht ontvangt. Kijk nou, hadden ze zoveel hard gewerkt, et Israël in de mens natuurlijk. Uh, had hard gewerkt, hard gewerkt. En nu opeens breken dan de, de, de, de, de overkoepelende uh, zivug. En dan geen licht is. Hij gaat ons geweldig uitleggen. Het is voortreffelijk. Maar voor probeer volledig voor te concentreren... Het is heldere zoger vanavond. De regel 1 van de zoger zelf. Ot tsadi het. We kursa ja kadisha na felet. Hadahoedichtief. Alleen hier zie ik uh, na de coma, oftewel het vierde woord. Uh, direct zie ik dat de tweede letter is geen get moet zijn, maar he zie je he, get en dalet dus de tweede letter get moet um, he zijn iedereen ziet het? of niet, zeg maar dat je niet weet dus moet het he zijn he, he en dan twee apostrofen en dan het. Hadagudichtief. Zo'n afkorting. Wani betog ha Punt. Eén. Ot tzadi het acht en negentig. We je kadisha en de hele getroon valt Weet het te zeggen is gevallen wat betekent dat? Hadehudichtief uh, zo is het geschreven en dan zie je dat sammig de referentie is sammig. en dat kunnen we ook vinden aan de in de rechterkolom Masoret Hazogar zo met klein lettertje zie je dat? aangegeven tussen de Zogar en Hasulam in aan de rechterkolom dan zien we ook sammig en dat is dan Jehezkel, dus Jezekiel, Jehezkel aan het begin van het boek, uh, over zijn profetie, derde tempel, et cetera, uh, Merkava, dus de wagen, hij heeft hij daar gezegd over zijn profetie, dus over zichzelf, dat die profetie kreeg hij, en, en dan zegt hij, wa niebe toch, Gagola, en ik ben binnen de ballingschap. Want er waren balling, ballingen, ballingschap naar Babel. En hij zegt zo, en ik ben binnen, te midden van, of te midden van, de, binnen de, hè? In, huh? in, in de ballingschap. Wat betekent dat? Gewoon vertellen over zichzelf, dat mm -hmm. doen ze niet. Elke woord betekent volkrachtig en... Inhoudelijk. Punt. Na de punt. Een na de punt. Ahu darga. Twee. De ikre ani. Hu betoog agula, punt. Ahu darga. Die traptrede. Twee. De ikre ani, die ani heet. Ani is betekent ik. Hu betoog agula. D is in the balance. Punt. 2 another point. Amai Ail Nahar Kvar Ail Nahar De Nagit Venapik Dri De Pasik Me Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. fortale? Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. Umevo. zien. Twee Of, varum? Um, waarom, amai al nahar Kwaar. hij zegt, hij heeft nog een stukje uit um, uit de Torah al nahar Kwaar. ook <coughs> hij zegt, ook hij zegt dat, al nahar kwar, dat was over de rivier, kwaar. Op de rivier kan je zeggen, op de rivier, kwaar. En kwaar betekent nog, een andere betekent, het is de naam De naam van de rivier is kwaar. En kwaar betekent al, betekent al. Al, dus, uh, iets wat al geweest was. Iets wat al voorbij is. Eindahar de nagit, we en nu gaat hij ons vertellen dat. Al nahar op de, op de rivier, de nagit die verspreidt zich, we napik, en, en gaat en komt uit, uh, drie, de pasik, meemave, waar de wateren, de wateren waarvan, uh, en omwe aave, en de stromen waarvan zijn stopgezet. welo lo geht, en die wordt niet verspreid, kad bekadmieten, zoals voorheen. Punt. Drie. Na de punt. Had de zie hier, schrijf je goed. We haar. Je garaf. Je garaf. Waar Bavet Rishon Vier. Bavet garaf. Sheni. Punt. Drie. Nade punt. Hadden zoals het geschreven staat. En dan. Zadi. Zien we dat dit. In. In zie je dan een referentie? Rechts kan je dat zien. Masoret Hazoger. Zo'n waar die al de referentie staan. Dan staat het Job, Job, Juddalet. Dat dus de vierde regel van boven rechts. Ja, dus zo'n commentaar tussen de Zoger zelf en de HaSulam, Aan de rechterkant zie je ziet dat in de vierde regel rechts. Zie je daar Tzadje dezelfde referentie letter. En dan zie je dan tussen haakjes Job. Het boek Job, Dalit, van Joop Perk Dalit, 14. En daar, zoals geschreven staat: bij de haar je graven was, staat daar geschreven dat en de rivier was uh, vernietigd en, of, en, en uitgedroogd. Eigenlijk beiden. Beide woorden ze slaan op, op een vorm van uitdrogen. Alleen je geraf is leeg, ja, leeg gemaakt en wat je was. En je was betekent <coughs> uitgedroogd. 4. Je geraf, En nu gaat dat, die twee bepalingen van die leeg, leeg gemaakt, leeg gekomen te staan. En de andere, droog was, die gaat nu, gaat hij nu ons, de zogers zelf gaat nu uitleggen. Vier je graaf, bij Wetter is was, in de eerste tempel. Waar je was, bij en uh, uitgedroogd, was in de tweede tempel. Punt. En we hebben gehoord, dat die herinnering ook, dat die Johajade, de ziel waarvan is van Atik, dat hij heeft die twee, uh, wat vreemd voor ons, uh, leek, like, dat, hij, dat hij twee, hij, er hij, hij leidde ertoe, hij bracht ertoe dat de twee tempels werden vernietigd. Die grote Jehoiada. Wat betekent dat? Dan gaan we verder. Punt. Vier na de punt. En daarom staat de vers, de vers, dat vers uh, over de Jehoiada over die speciale ziel, die van Atik is. En daarom sloeg hij twee Ariël van Moab. Wie zijn die ariel, had ik jullie verteld dat? Hij had gezegd dat die twee, twee Ariël dat het slaat op die twee tempels. Wat betekent Moab? Wij dachten, als wij niet weten, dan denken wij dat het Moabitisch is. Maar hij gaat ons uitleggen wat betekent dat. En Ariel, Ari betekent, Ari betekent uh, leeuw. En El, Kel, betekent geset. Hashem die in de geset is. Dus Ariel, de naam Ariel, is eigenlijk de naam van een Engel, maar het is ook de naam waar, als je kijkt naar het woord, dan zie je twee delen. Ari is dus leeuw, en Kel is de Hashem die uh, ingebed is in de Geset. Even, dat weet je dat. Een beetje kunnen dat later. Hij zal ons goed uitleggen wat de bedoeling is. De volgende pagina. Kuf dalet de regel 1 van de zover zelf. Moav, dubbele punt. Zoals so, e eerst had ik vertaald gewoon letterlijk. Wordt ook vertaald als je kijkt, als je opent de Torah, of de vers, dan zeggen ze gewoon moabitis. Wat is moabitis? Be begrijp je? Men, men begrijpt niet. Klassieke vertalingen, begrijpt niets, geen woord. Begrijp je? Die klassieke vertalingen, dat kan je... Het is gewoon plat vertaald. Nou. Als Joden daar niets niet begrepen die aan wie de Torah is gegeven, dan is het al in al die andere vertalingen, moet je denken dat daar iets, iets zinvol is. Maar goed, maar, oh, dus in ieder geval, het is open, open Torah, en wij leren de verborgen, de verborgen Torah. Dus Moab, Moab, wat betekent Moab? Moab is... Uh, Moabitisch, so, maar normaal. Maar wat betekent Moaf? En Moaf eigenlijk was... Zoals we weten dat... Moabitisch, Moabitisch, herinner ik nog. Dat was een, een van de dochters van Lot, herinner je nog. En dan zij gaf aan een, een kind... Uh, een kind maakte met, met haar vader, met haar herinner je nog. En dat zij gaf aan een kind... De oudste, zij gaf aan een, gaf een kind de naam Moab. Moaf betekent van mijn vader dus zij schaamde zich niet om om, om, ja, om te geven om te geven de naam aan haar eerste geborene, dat die van haar vader was dat ze kreeg dat van haar vader en, maar dat is een geweldig uit het volk was, was natuurlijk het, het volk was um, zeer zeer Pervers in dat soort dingen. Want zij begonnen ook op die manier. En kijk nou hoe de Torah ons vertelt. Geweldig dat juist uit dat volk. Dat absoluut pervers was. Dat mocht niet uitleven. Mocht niet uh, uh, komen tot de, gez, tot de gemeente Israëls. Maar alleen vrouwen mochten wel. Op een of andere manier. Wat doet er niet toe? Dat daarvan kwam die Roet. Kwam daar dus de, de, de, de overgrote, uh, laten we zeggen, uh, moeder van David. En daarvan zal ook komen de Mashiach, de verlosser zal komen. Kijk nou hoe, hoe, uh, hoe schijn tegenstrijdig zijn de Torah, als men dat niet begrijpt. Men zou verwachten van, kijk nou, we moeten alleen maar zo koud zijn, zo, zo puur zijn, en alleen dan kunnen we iets, iets kan, daar kan dan iets, iets uitkomen. De ene, tegen het ene, de ene tegenover het andere is geschapen. Daarom was het ook de kracht van David Zoger verteld. Daarom was de kracht van David om de koning, der koning, de grootste koning te zijn, de koning die dan de wil van Hashem zou brengen naar, brengen, naar beneden brengen. Waarom? Als het alleen maar van Joden zou zijn, daar zou niets van worden. Waarom? Nou, jullie weten waarom? Wie is moaf? Van welke deel van de parzoof? Huh? Ja, maar welke deel van de parzoof? Er zijn die delen. Welke broeder? De onderste broeder. De meest de, de, de, de koppigste. De, de de geweldigste krachten zijn Ja, van de, van de onderste broeder. Van de, Ham. Die was van Hamieten. En ik kijk nou ja. wat, wat Hashem heeft gedaan. Dat, dat de boos die joods was. Die hoofd was. Eigenlijk. Die trouwde met Roed, die Hamid was, die van Ham was. He? Dus absolute, de absolute, als het ware, tegen, tegenovergesteldheid. En daarvan kwam die koning David, die echt uh, malgoed, diep in de malgoed, in de kilim, en niet alleen in het hoofd, alleen... Uh, bespiegelingen, et cetera, allerlei andere dingen. Dat was niet de bedoeling. Om de, dat is dat, dat, dat, daar zou geen bestendige koninkrijk hier op aarde komen, uh, die alle facetten in zichzelf zou hebben. Dat was alleen aan David. Gereden. Ja, gewoon even dat kijken. Maar hier, wat betekent hier Moab? Moab, goed kijken wat hij zegt. Dubbele punt. De, de hawe me, me av de beshamaya. Weet Harvu We is dat ziel beginnen. We, beginne. we hol ne huren de hawe twee Le Israel. Kulhu in hier ook weer een fout. En moet het hier ook. Het derde woord, in de regel 2, moet ook de plaats van het, moet wel hij zijn. Dus koelhu cool moet hij moeten zijn. It ha, it hashu. Dus hij zei, dus nog een keer. Hij zei, de, op, de, de op de vorige pagina, op de laatste vers, hij vers, zei dat hij sloeg, die, uh, die, die, ja, ja daar herinner je nog, dat hij sloeg twee ariel, twee uh, leeuwen, kan het zeggen, uh, Moav. Wat betekent moab? dan Dan, dan geeft hij die, geef die ons zogen, de de zelf zelfs, nou, ons legt het ons uit, begin begin de eerste, eerste regel, kavdalet. Moav, wat betekent? De havo, meav, dat zij waren, die twee, die hij sloeg, die hij neersloeg, dus die twee tempels, die, of die Ariël twee Ariël twee, twee tempels, de eerste en de tweede, die hij neersloeg, de havo, die wa, dat zij waren, let op, meav, zie dat, moaf betekent Miav van de vader de Vashamaya, van de vader die in de hemel is zie dat die twee tempels die hij sloeg die waren, die waren van de vader de, Miav, Mi betekent van Av is vader, van de vader in de, die in de hemel was, die in de hemel is En niet, Moab, niet Moabitisch heeft niets mee te maken. Weet haar woe, en die werden vernietigd. Weet dat ze, ze, en werden, werden uh, een andere woord daarvoor, werden, uh, zeg dat, met de grond gelijk gemaakt. Beginnen vanwege hem. Vanwege hem weten we nog niet vanwege hem. Wij zouden zeggen, wij zouden verwachten vanwege de, ah, de Vader in de Hemel, maar we zullen zien. Hij zal ons dat uitleggen. We gooien de huur in de haven, hier in de Israël en alle lichten die uh, schijnen aan Israël, kul, kulhu, it hashu goed Allemaal werden verduisterd. Ja, dus, uh, gingen uit. Dat is de, deze de oot. En nu keren we terug naar de vorige pagina, pagina, kaf, gingen, 103. Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. En hier staat het, od tsadi hei. En moet natuurlijk omgekeerd, moet tsadi het zijn. Dus dat verandert even. Regel 1. Ot de referentie van, het, van de ot tsadi het. We kursa kadisha na falat we chule, en de hele troon was gevallen, we goede, enzovoort. Dubbele punt. Goed, de, volledige, de volledige concentratie, probeer alles te geven van jezelf. Dan zal je dat, net zoals met het batterijtje, we weten dat geleerd. Alles geven, dan zal je alles ontvangen niets aan jezelf voorbehouden, absoluut niets, en volledige vertrouwen, alleen dat wint, winnende attitude, dubbele punt, we ha twee ha-kadosh, shehu ha nafal, dubbele punt, we ha en de heilige troon twee, shehu dat die dat dat is de malchut, na vol fil fil ja fil af of fil fil neer punt ze she we v ani agola aynu ota madriga Anikred ani kret ani shefir I betocht. Agola. Punt. Twee na de punt. We zijn zo meer en dat is wat hij zoger zegt. We Annie. Annie betekent ik. En ik ben. Ben staat niet in deze taal. In het werkwoord. Ben. In, in de hele taal. We Annie betocht, en ik en dan vul ik, ik dat aan met een ben. En ik ben betog Adola in de ballingschap. Dat zijn de woorden van Jeskel, Jesekiel, Aan het begin van zijn boek. Drie. Hij, trouwens, hij was de eerste, de, eerste, de enige uh, profeet die de Heilige geest ontving buiten het land Israël om. Het ja, is niemand ontvangt dat alleen in het land Israël allemaal uh, hadden ze ware profeten. En zij alleen konden binnen het land Israël um, uh, pro, uh, profetie uh, is profiteren. Ik hou niet van het woord profiteren. Maar profeties doen. Maar prof, do. aan hem where was het gegeven buiten het land is ook speciale reden daarvan als het echt nodig is dan gaat men boven alle grenzen normaal niet maar als het echt nodig is urgent het hele volk was stond op het punt om, om het hele volk van de schepper stond op het punt om in vergetelheid te raken. En ze wisten ook niet wat moesten ze, moesten ze doen. Dus dan hij, aan hem werd een geweldige profetie gegeven. Van, eh, dat enorm kracht gaf aan anderen. Want die dacht, dachten dat, al, dat er geen Israël zou meer zijn. Dat waar is God? Waar is alles? Dus. En hij had enorme redingskracht. Ook hij was een machine. Een soort, soort kracht. elke grote Man die opstond in elke generatie, hebben ze altijd iemand die de kracht heeft van de machine. We zeggen nog een keer, en dat is wat hij zegt: De zoger, we Annie betoog Gola en ik ben in de ballingschap. Drie. En goed, goed kijken. Hij het wel zeggen: O, tamadrega, ik Die trap die. Anie heet. Anie betekent ik. Shehie she mal goed. En ik is altijd mal goed. Nee, nee. Hi beto ha gula. Zij is in de ballingschap. De punt. Vier na de punt. Na de eerste punt. Lama. Waarom? Al nahar kwaar. Vijf schepirushoe Al Hanahar, Hanim Shah, we jot ze, mi zes. Wat Kalu me mave om woav ve no ve zeifel Vier na de laatste punt daar verder staat al nahar kwaar dus op de rivier kwaar en dat heet op de rivier kwaar en kwaar is de naam van de rivier maar ook betekent, betekent die voorbij is al voorbij. kwaar betekent al geweest al voorbij uh, van vroeger kan ook zo vertaald worden. 5. Shapiro show, dat, dat betekent. Wat betekent dat? Ail dat betekent op de rivier. Hanim die, Shach, uh, die aangetrokken, die waarvan die dus stromen gaf. we ze. en liet, uh, bracht wateren uit, chemikwaar, van, uh, voor, voorheen, dus voorheen, in, de, in het verleden. Zes, water, maar nu, kalumemaf, zijn wateren, om af, en zijn stromen, zijn, uh, zeg dat, opgehouden, zijn, kalu zijn uh, stopgezet, zijn werken, dus doen niet meer. Weenonim schach zeven kwad en die trekt niet die wateren, et cetera, zoals het uit, ze gaan niet uit daarvan, zoals het eerst geweest was. En dat is ook weer dingen die ook wij nu leren tussen die, die overkoepelende zivhoek en die transformaties die nu plaatsvinden, dat er geen licht komt na die, die overkoepelende zivhoek. Punt. We zeggen meer we naar haar je haraf of je was. Je haraf, we wet, achter is rishon. Waar je was, punt. geen niepunt. Zeven, nadepunt. We ze, zesommer, dat is wat de Zogar zegt. We nagari, garaf, we je was. En dat is wat in de in boek Job, Job staat. Job, normaal, beter te zeggen. En de rivier, we nagari, je garaf, en de rivier was uh, leeg like, kwam leeg te staan, waar je was, en uitgedroogd. Was uitgedroogd. Je graf kwam leeg te staan. Vernietigd, kan je ook zeggen. Bevet, dat was, dat slaat op de, dat het was in de eerste tempel. Acht, waar je was, en uitgedroogd, dat slaat op de, dat was uitgedroogd was in de tweede tempel. Dus na de vernietiging van de eerste, van de vernietiging van de tweede tempel. Punt. Om je soms zeker En nu iets iets geweldigs wat je ons vertelt. En daarom is het geschreven 9. hoe over die Jehoiada, daarin. Nee dat hij hoe hij et het Ariel af dat die dat die uh, geweldige ziel, die van, die van het niveau van de Atik is, dat hij sloeg neer twee Ariel Moab, twee tempels, zoals wij dat hebben geleerd, de eerste en de tweede van Moab. En Moab, wat betekent Moab, punt, na de, na de punt uh, negen na de punt Moab, Pirusho. Din shahem, miha av shah bashamai, winnich ravu, wihalu biswilo, elf, wihol ha orod shah Israel, kulam twaalf, nichshahu. Moav neigen. Wat betekent die Moav die daar stond in dat vers? Betekent, Kin, Shehem, dat zij, die, die, die arieel, twee Ariër, die twee tempels, die zijn, Miha'av Shabashamayim, van de Vader die in de hemel is. We nechravu, we halu, en ze werden ver, uh, le, uh, leeg, uh, gel, leg, en kwamen ze leeg te staan, we halu, of vernietigd. We hallo en werden vernietigd. Beswilo. Vanwege hem. Vanwege hem weten wij nog niet vanwege hem. Wij zouden denken vanwege de vader in de hemel. Maar hij zal ons nog vertellen. Elf. We golen rood, israel. Let op. En alle lichten die schijnen aan Israël. Kulam, Neg, Shahu, allemaal gingen zij uit. Uit waren uitgedoofd. Kijk nou hoe tegensprekelijk, hoe, hoe vreemd is dat. Dat die twee tempels waren van de vader van de, in de hemelen. En nu die, die grote ziel, wat hij zegt. Uh, ben Yahu, Ben Yehoiade, die dan van Atik is, dat daardoor, dat over hem staat het geschreven in de Tanakh, dat hij sloeg die twee tempels neer, die Yehoiade, en dan zijn twee, twee twee tempels, dat is dan, we zullen zien, waarom die tempels, waarom is het Waarom? hoe men weet dat dit twee tempels zijn. Ja, want Ariel... Waarom dan die twee tempels? Want Ari betekent leeuw en Keel betekent dan Geset van de Hashem. Dus hoe dat komt, we zullen zien. Maar vreemd lijkt ons dat daardoor door, door hem, door iets wat goed is, wat geweldig goed is, dat daardoor worden twee tempels vernietigd. Oké? Okay? Dertien. Pyrush. En nu begint hij ons uitleggen. En deze is nog een keer erg duidelijk, heldere zoger. Uh, in vergelijking met de vorige is het heel, heel opbouwend. Alles is nodig. Altijd, eerst moet je weten. Eerst komt altijd verhulling en dan onthulling. Kan niet anders. Kursaja, more, more, al mitu goed, veertien babina. שהו סוד כיסה הרחמים, שעל ידו מושפיין פהפתין כל המוחין בשיתי אלפי שני, לכול הוא פרצופי זסטין הבייה, פנט. דרטין פירוש, תאית לך, Kursaja. Wat betekent Kursaja? Kursaja, is de troon. More leert, of verweest, naar al Malchut babina Babina, naar de verzoeting, naar het verzoeten van de Malchut in de Bina. De Malchut steeg op naar de Bina en wordt verzoet in de Bina. Door... Hij gaat ons geweldig uitleggen. Goed opletten. Hier geeft hij ons geweldige dingen vierdien. Schouwspotjes, sot we mím, welke dat uh, is het geheim van, kies de troon van van uh, barmhartigheid. Schaal je door, door, moespain, worden, alle mogen uh, doorgegeven. Beschiete alfeschni, gedurende zes duizend jaar. Lekulgo parzufe abia, nar alle an alle parzufim van abia, van acelut, beria, zirae nasia. Alles komt van die Bina, zie dat, van die Bina, of beter te zeggen, malchut, die, die versut is in de Bina. זesting. ויזה שומר קורסיא קדישה נאFAULT שמי דוח צייפינדינ ביטול אמסах דיבונ. nidbatel וינאFAULT ג'א ממסах אכדינ דיסאג שג'ו סוד קורסיא. ג'א דגודי חтив. و آني بتوخ 19 هاگولا ها هو دارگ دئکری آني هو 20 بتوخ اگولا 60 تو ز شومر داتس واد هي زورسيخت كورسا يا كاديشا نافالت دئ هيلگه en erg belangrijk om die te koppelen, te koppelen, de taal van de zoger en de taal van de kabbala. Ja? De hele wereld doet het, begreep niet hoe de zoger te leren. Omdat, hoe, hoe doen zij? zij de gewoon, dat is, zij denken dat het belangrijk is de uitleg, wat jij begrijpt van de zoger, maar niet de taal van de zoger. En dat is een enorme fout wat men maakt. Niemand begrijpt het. Ook in Israël wij, weet men absoluut niet in onze tijd hoe te geven. Kijk, elke woord van de zoger moet je koppelen met de vertaling. Het is niet alleen te begrijpen wat de zoger zegt. Dat betekent 0,0. Ik bedoel, het is niet de waarheid wat het is. Men, moet, men kan, niet dan, kan niet ervaren deze krachten. Maar waarom de zoger zo zegt en de gebruiken van het beeld wat de zoger schildert voor ons, dat is bijzonder belangrijk en dat te koppelen met de kabbalistische uitleg. Alleen, dat geeft de smaak, dat geeft de juiste verbranding, reactie. We zeggen zo, merk, nog een keer, en dat is wat hij zoger zegt, 16. Kursaya Kadishana valt, de heilige is gevallen. Wat is de Heilige Troon? Kijk, Shemitoch 17, uh, bitul, Hamasach, de Bon. We weten dat de Heilige Troon, vertelde hij ons dat het wat het is, maar dan dat aangezien Shemitoch, bitul, Hamasach, de Bon, dat door het door teniet gaan, door het uh, opgeheven, beter te zeggen. Van de massag van de bon. Of de massag van de malgoed. Niet bateel, wennafuil, werd opgeheven. Opgeheven, beter te zeggen, opgeheven. Op, opgeheven en niet opgeheven, opgeheven. Opgeheven, beter. Werd niet bateel, werd opgeheven, wennafuil. En viel ook de massag van de sag af achten, when zei ware gekopelt analkar door de tweede tzimtzum, shehu kursaya, dat dat that, that is kursaya, de masach van de masach van de sakh, dat is kursaya, kursaya is altyd bina, de tron is altyd bina. Hey Allein alleen we zeggen dat de malchut, wanneer de malchut verbind zich met de met de troon, betekent dat ja, dat is dan de Malchut wordt dan verzoet door de Bina, maar de Kursaie alt is altijd, troon is altijd Bina hadde hoedichtief zoals het geschreven, zoals het gezegd wordt in de Torah of de de Tanakh van die betocht negentien hagola en ik ben in de ballingschap. Ah, hoe daar ga de Ikre Annie? En de Zoger zelf legt het uit. Die traptreden, die Annie heet, die Ik heet. Hoe, ze, hoe twintig betocht Die is in de ballingschap. Punt. En nu gaat hij ons geweldig uitleggen. Ani, Joden, Hoe soort malgoed, malgoed. De Elion. Anasa 21. Keter lettachton. Kiotjot, Annie. En, Otjot 22, 1. Shehu, Shem, Aketer. We hebben dat wel eens gehoord, maar nog een keer. Hier komt het weer te sprake. Annie 20. Het woord Annie. Alef, Nun, Jud. Wat betekent ook ik? De laatste sphera heet Ani. Kijk, van tien sphiraot, is de laatste sfera heet Ani ik. Want de laatste sphera kent zichzelf. Wordt gekend. Alle negen sferot komen in de Malchut. Dus negen, zij de tiende. Zij ze kan zeggen, dat is de identiteit. Uh, ani, ik. Hoe malchut de lion? Wat betekent ani? Dat is het geheim van malchut van de hogere die wordt tot ketter van de lager die ani van de letters van ani van alef nun Jude. Dat is de letters van de malchut ani ik. Hen, otje, j, ein, dat zijn dezelfde letters als 1, 22. En ein betekent niets, uh, geen bevatting. Shehu, shem ha-ketter, dat ein is de naam van de ketter. Zie je dat? Ik ben de eerste, ik ben de laatste, dat mal en ketter hebben een eigenlijk dezelfde letters, alleen in andere combinaties. Annie Malchut dat wordt gekend. En kether ketter wordt niet gekend. Ketter is net als Einsof. 22. Na de punt. We da. She de Elion. 23. Zo. I. Kol hakesher, she benapartsufin. apart She kol 24. אליון עושה הזיווג על המלחות שלו. המוציה, 25, אור חוזר, המלביש, האור ישר דה אליון. ואחר זה יורדת, 20, המלחות דה בסוד Eser vierot de orcho zeer shela. 27. a komat, aor, yashar umitla beshet, betachtonpunt. Kijk nou hoe geweldig hij ons dat vertelt. Algemene principe of de wet 22, die wij al kennen. Wenodain, het is bekend de zo dat de malchut van deze van de hogere trap treedt 23. Hier, kola kesher ze is de he, het hele verband zij vormt het hele verband verbo, verband tussen Shabbatapartsufim <coughs> tussen de partsufim dus deze malchut die uh, tot ketter wordt in de lagere, maar goed in de hogere, die wordt ketter in de lagere, die, dat is het enige, dat is het alle al het verband dat gevormd wordt tussen de Partsoufim, de 24 Geljonos, zehazie ook, en nu goed opletten, dat elke hogere, zie je dat goed, elke hogere, dus niet alleen het hoge licht, Kijk, een hogere traptrede en een lagere traptrede. Dan is de hogere traptreden goed even goed in de gaten houden, een hogere traptrede en een lagere traptreden. Dan is de hogere is, de is net als licht voor een lagere traptreden. Begrijp je? Net als licht. Dus, uh, dus dan moet het ook precies dezelfde zivouk moet, moet gemaakt worden, net als bij het uh, hoge licht dat wanneer het hoge licht komt tot de malchut van de lagere traptreden. Shekol 24 elijon, kijk wat hij zegt, dat elke hogere, hij zegt niet het hoge licht, maar elke hogere, hogere traptreden kan je zeggen. Osé hazivug, maakt de zivug, maakt een zivug, ala malchut shelo op zijn malgoed. goed opletten wat die is. Elke woord is belangrijk, want dat is dat is echt de kern des, Dat is Kabbalah, wat we de basis van alles. Dat elke hogere hogere trap maakt een zwaag. Let op, op zijn op zijn mal goed. goed opletten. Op zijn malgoed. om hamotzi orchoser, welke malchut Brengt uit. 25 oor gozer, Brengt oor uit. Hamel bieschle oor jasar Die bekleedt. de oor Het hoge. Het directe licht van de hogere. We agar ze dus dan wordt het, dan wordt het net zoals tien van de roos. Maar achar zijn, vervolgens, let op wat hij je zegt, jeredet dalt, de johan daalt, de malchut van de hogere daalt af, van de roos, van de tien sferot de roos daalt af, basode in het geheim van, uh, esser sferod de orcho zerschela. Als Orchoseer, tien sferot van de Orchoseer. Dus, de tien sferot die eerst omhoog, Malchut, omhoog sloegen. Nu gaat de tien sferot van de tien sferot nu naar binnen. Van die Malchut, 27. komat, haor, jasar, waar binnen zit het niveau van het directe licht. Om het la besche en wordt ingebed in de lagere traptreden. En als je dat, deze wet weet goed hoe dat zit in elkaar, dan heb je alles voor elkaar. Dus deze, hoe dat, hoe dat proces verloopt. Niets anders bestaat alleen dat geen inspiratie is nodig. Geen gebeden zijn nodig, help aan niemand voor niets. Als je weet hoe de zivug te maken, ben jij heb je de kassa, heb je de hoe zeg je dat, heb je de loto, heb je alles gewonnen. Eigenlijk Alles alleen maar weten hoe jij moet zivug maken. Dat is alles. Goed, onthouden als je weet hoe zivug maken, ben je de king. For yourself, de hele bedoeling is om te winnen, overwinner te zijn, over jouw sitra achra. Dat is alles wat wij de mens moet doen. Moet niemand dienen. Geen religie dienen, geen uh, rabbi dienen, geen priester dienen. Niemand moet je dienen. Jij moet de baas zijn over jouw lichaam, over de sitra achra. Niets is anders, niets is meer geliefd dan dat. Bij de schepper. Jij de koning over je eigen lichaam. Daarmee doe je het best, doe je plezier aan Hashem, en dat is alles wat je nodig hebt. En niet door alle, alle andere toewijdingen, alle andere dingen, dat is allemaal, allemaal, je kan dingen daarbij doen, maar je moet leren, wat is de Zivuk, op welke manier Zivuk plaatsvindt. En ervaren dat, leren dat te ervaren, en dan zal je zien dat alles zal open voor jou.